...wordt sinds 2004 jaarlijks uitgereikt door Schouwburg en theaterdirecties. Er zijn verschillende categorieën. De andere winnaars van dit jaar worden later bekendgemaakt. Het weer in het binnenland is overwegend droog en vrij helder. Aan de kust kan nog een bui vallen. Minimaal tussen 2 en 5 graden. Overdag opnieuw kans op een paar buien en het wordt dan 10 graden. Dit was het en Zandvoort hier. heeft het al 20 jaar. En jij, jij beleeft het. het. ZFM in 2010, al 20 jaar live. We met, met nu de nacht. Your good intentions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 Ligt je op? Raak me even aan. Bijna alles is te veel nu. Is te veel nu. Ik ben niet Wijzels draaien mag je schoenen zet ze uit de pas, ik zal de doos bewaren tot die vollie.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 Saying A hey. So I'm gonna...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 What you call rock kill? Ritme, Ritme van ZFM. Z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 was yeah, the real love and that's why i call a killer he's not a wham bam thank you ma'am he's a thriller he takes his time and does everything right knocks me out with one shot for the rest of the night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 Het ritme van ZFM via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 2 uur. Dit is Renate Evers met het NOS journaal. De Europese Unie stuurt een interventieteam van grenswachten naar Griekenland. De Griekse regering vroeg een paar dagen geleden om hulp in de strijd tegen illegale immigratie vanuit Turkije. Zo'n 90% van alle migranten komt de EU via Griekenland binnen. In de eerste negen maanden van dit jaar werden hier al meer dan 30.000 illegalen gearresteerd. Griekenland, dat zwaar te lijden heeft onder de economische crisis, kan de opvang van de migranten niet aan. Volgens de Europese Commissie is de situatie zorgwekkend en heeft de illegale immigratie in Griekenland alarmerende proporties aangenomen. Daarom is besloten de speciale Europese mobiele brigade van grenswachten in te zetten. Het is voor het eerst dat dit interventieteam, dat sinds 2007 bestaat, wordt ingezet. Bij de lanceerbasis Baikonur in Kazachstan is de grootste raketramp in de geschiedenis herdacht. 50 jaar geleden ontplofte een raket van de Sovjet-Unie tijdens de voorbereidingen voor de lancering. Hoeveel mensen precies omkwamen is nooit duidelijk geworden. De Russen houden het officieel op 92, maar er zijn schattingen die oplopen tot meer dan 150 slachtoffers. De meesten verbranden levend of overleden later aan brandwonden. De ramp is in de tijd stilgehouden, zei de Russische ruimtevaartorganisatie Roscosmos bij de herdenking. Het ongeluk gebeurde in de begindagen van de ruimtevaart, tijdens de Koude Oorlog, toen er een ruimtevaart de wetloop aan de gang was tussen de Sovjet-Unie en de Verenigde Staten. In de Zweedse stad Malmö is opnieuw een huis van immigranten beschoten. De bewoners van het appartement bleven ongedeerd. Volgens de politie heeft dit incident te maken met de eerdere schietpartijen in de stad. sinds oktober